Middernacht, het begin van dinsdag 6 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De beurs in New York heeft het grootste verlies in jaren geleden. De Dow Jones sloot 4,6 lager. Dat is in procenten de grootste daling sinds 2008. Beleggers maken zich zorgen over de inflatie en renteverhogingen. De koersdalingen werden versterkt door computergestuurde verkoopprogramma's... die aandelen na een bepaalde daling automatisch verkopen... Ook op de Europese beurzen was de stemming de afgelopen dag somber. De AEX in Amsterdam sloot 1,5 procent lager... en is inmiddels alle koerswinst van dit jaar kwijt. In de Oostvaardersplassen zijn sinds 1 december... bijna 700 grote grazers afgeschoten. Het gaat volgens Staatsbosbeheer voornamelijk om edelherten... maar ook om koninkpaarden en enkele hekrunderen. De dieren zouden de winter vermoedelijk niet overleven... en zijn afgeschoten om onnodig lijden te voorkomen. In januari werden in het Flevolandse natuurgebied per dag gemiddeld 18 dieren afgeschoten. Zeven edelherten stierven een natuurlijke dood. Woonwijken zijn nog lang niet klaar voor de vergrijzing, dat zegt de Rijksbouwmeester in Nieuwsuur. De meeste huizen zijn te groot en er zijn te veel trappen. De vergrijzing bereikt in 2040 zijn hoogtepunt. Dan is 26 van de bevolking 65 jaar of ouder. Nu is dat nog 19 Volgens de Rijksbouwmeester moeten naoorlogse woonwijken worden omgebouwd... tot buurten waar ouderen kunnen wonen. In de Amerikaanse staat Ohio is een meisje van twee overleden... doordat haar vader in slaap was gevallen. De peuter liep zonder warme kleding de vrieskou in. Haar moeder was boodschappen aan het doen... en haar vader was na een nachtdienst in slaap gevallen.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Roderick Six is schrijver, geboren in West-Vlaanderen. En deze week houdt hij voor ons de analen bij. Een verhaal elke nacht na ene over de dag die achter ons ligt. Pepijn Schoneveld komt op bezoek, hij heeft een nieuwe show. Alles moet nu, is namelijk het thema. Stante heet uh, het programma en hij is er na ene. En we gaan het hebben over uh, Marx. Want er is een voorstelling gemaakt over de grote denker... in de reeks uh, denkers in het theater. Frank Lammers, die... Uh, ik zal zo vertellen wat hij dan doet op het podium. En we laten weten wat de mensen vonden van de film... Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Komend uur praat ik met Aquasi, Rapper, presentator, woordkunstenaar, theatermaker, platenbaas. Een week telt kennelijk 14 werkdagen voor Aquasi, Want hij doet het allemaal. Zijn formatie Zwart Licht heeft een nieuw album. Het was even wachten. Bliksem is daarvan de titel. En zoals de bliksem zo'n 100 miljoen volt stroom kan bevatten... is de energie op deze plaat ook duizelingwekkend. En in die stuiterende woordenstroom gaat het ook nog ergens over. Het gaat over identiteit, over kleur in onze samenleving... maar ook over vriendschap en over muziek. Aquasi Anton Karel Willem Anton Simon Isaak werd geboren in 1988... is van Ghanese afkomst, groeide op in de Belmer en in Osdorp... en hij deed de theaterschool in Maastricht. Maakte ook soloalbums, onder meer een eerbetoon aan zijn grote held Bram Vermeulen op uh, wie hij de naam inspireerde van zijn eigen platenlabel, Nederlands Doop. En verder presenteerde hij op televisie meerdere programma's. Onder meer over het slavernijverleden, een programma voor kinderen... over hoe om te gaan met stress. En hij is ook regelmatig te zien in theaters en in films. Aquasi, hartelijk welkom. Uh, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Wat een mond vol zeg, die introductie. Ja, nu, nu hebben, we, <laughs> hebben we eigenlijk alles al gezegd. Ja. Kunnen we gaan. Vind ik mooi. Vertel eens over, over, het, over, over het begin van je leven. Waar, waar heeft je wieg gestaan? Waar heeft mijn wieg gestaan? Ik, uh, als je het hebt over het begin van mijn leven... dan denk ik, dan denk ik aan de tijd dat ik in de Belmen woonde. Um, het was een flat, een kraaiennest, En het zit nog steeds in mijn hart... ook al woon ik er niet meer. En je, hebt, uh, je had toen Kleiberg. En ik herinner me dat ik vier jaar ben... en dat uh, Ajax speelde op tv en we, hadden. we aten fufu. Ik ben derde van vijf kinderen... Mijn broertje, uh, mijn jongste broertje... die lag toen nog echt letterlijk in zijn wieg, maar ik liep nog rond. En we woonden op de zevende verdieping. Zevende verdieping was het volgens mij. En op een gegeven moment hoorde je een keiharde knal. Het was een inferno van vuur. En dat bleek later uh, de Belmaramp te zijn. 4 oktober 1992. Ja, perfect. Onthouden te houden, inderdaad. We gingen met z'n allen naar beneden. Het leek, uh, ik, ik, zag, ik, ik keek naar boven en... Uh, het was best heftig. Ik onthoud dat nog wel heel goed. Ik zag mensen met helly Hansen jassen... en mensen met slippers, maar ook mensen met badjassen. Uh, het was winter en zomer en herfst en lente tegelijkertijd. Maar het was ook zo naar en droevig om te zien. Want dan kijk je naar een flatgebouw en dan zie je heel veel vuur... aan, aan, aan de bovenkant van die flatgebouw. En, en je ziet brandweermannen met uh, die, die, die, die water... Zo veel mogelijk naar boven. Het zag er allemaal zo surrealistisch uit. Ik wilde het bijna vertellen als een vierjarige. Zo, zo zie ik het ook voor me. Zo zag ik het ook voor me. En dat zijn beelden die ik nooit meer vergeet. En kort daarna verhuisden we naar Osdorp. Dat had met die ramp te maken ook, de verhuizing? Nee, dat had te maken met het feit dat mijn vader... Uh, zich een tijdje echt onveilig voelde met waar we woonden. In de jaren negentig. De Belmer is nu hartstikke oké. Okay. Maar in de jaren negentig was het geen pretje. En hij uh, was een keer ingebroken in ons huis. Maar je uh, had ook van die garages. En die garages waren vrij donker. Dus het kon best wel angstig zijn als je dan je auto parkeert in die garage. En dan ga je met de lift via een soort van... ook een uh, duistere uh, galerij naar je woning. En uh, mijn vader had een keer een confrontatie met twee mannen. Die vroegen hem van, hé, hey, wil je een autoradio kopen? Mijn vader keek niet om. Ik zei, nee hoor, hoeft niet. Oké, okay, wil je een uh, paspoort hebben? Hoezo paspoort? Nee. Toen zei mijn vader, hij liep gewoon door. En toen zei een van die mannen, dat weet ik nog heel goed dat mijn vader dat zei, misschien wil je dit. En toen werd er een uh, pistool op hem gericht en aan de andere hand zaten dan kogels. Losse kogels. Dus hij kon toen al zien dat het geen grap was. Toen hebben ze hem beroofd. En sindsdien zei hij van, ja, ik wil hier niet meer wonen, ik wil weg. Toen zijn we naar Osdorp verhuisd. In die tijd was, was de Belmer een zeer kwetsbare wijk. Veel, veel criminaliteit, veel problemen. Blijkbaar. Ik was daar toen nog te jong voor. Ik woonde in Oostdorp. Ik heb daar de basisschool doorlopen. Een christelijke basisschool, de sint paulenschool Dat was super fijn. Uh, tot mijn laatste periode. Daarna ben ik verhuisd naar uh, de Belmer weer. En daar heb ik de middelbare school gedaan. En toen was het helemaal oké. Okay. Ik heb echt een van de beste tijden van mijn. Ja, ik vond het super. Echt. Toen, toen was het een heel andere wijk geworden ineens. Ik denk dat het ook wel deels komt door gentrificatie. Natuurlijk, dat is nu nog groter dan ooit in de Belmen. De Belmen is super hip. Uh, mijn eerste woning, waar ik woonde in Kleiburg, die flatgebouw met iets van 17 verdiepingen hoog. Dat is nu een kluswoning geworden. En daar de, de, kun je muren openbreken. Mensen hebben, de, mensen hebben de meest belachelijke, maar de mooiste huizen nu. Maar wel een soort van oud flatgebouw, wat vroeger best wel stigmatiserend was. Dat is nu heel populair aan het worden. Ja. Dus is Yo, heel gek. Als het over de Belmer gaat hoor je heel vaak over de Surinamers, maar veel minder hoor je over de Ghanese. Terwijl, terwijl er ook een enorme <tokt> Ghanese gemeenschap is daar. Dat klopt. En ook al klopt. heel lang. Er zijn enorm veel Ghanese. Ik hoor ook steeds meer, omdat ik uit Amsterdam kom en in Amsterdam woon en in Amsterdam werk, hoor ik steeds meer dat ze Ghansehoeve bijvoorbeeld uh, Little Accra noemen. En Accra is de hoofdstad van Ghana. Dat het, het is ook heel grappig. Ik heb vier jaar lang in Maastricht gewoond, van 2008 tot 2012. En dan kom je voor het eerst weer na zo lang in Maastricht in de Belmen. En dan hoor je mensen gewoon Ghanese praten. Ik versta Ghanese, ik spreek ook Ghanese. En dan hoor je mensen om je heen Ghanese praten. Het voelde heel eventjes alsof ik in Ghana zat. En dat vond ik best wel zo mooi. Ik dacht echt van, wow, dit is toch Nederland. Ik zat hier in de buurt op school, op de middelbare school. Maar ik hoor alleen maar Ghanese. En ik kan nu meepraten. Het zijn wel mensen die ik niet ken. <laughs> maar ik had echt het gevoel van, wow, ik kan met mensen meepraten. Ik volg dit allemaal. Het is wel echt veranderd. Voor je vertelde over, over de, de, de traumatische ervaring van, van dat, dat vliegtuig dat neerstort. Op die flat zei je, we gingen net eten. En toen noemde hij een gerecht. Ja, fufu. Fufu. Wat, wat is dat? Een banaan of zo? Met... Fufu is uh, eigenlijk aardappelpuree. Oh, aardappelpuree. Is eigenlijk aardappelpuree. En het is een equivalent van. Uh, ja, in Nederland zou je het kunnen vergelijken met stampot. Alleen zonder de andijvie en zonder de rookworst. In plaats van rookworst hebben we dan. Uh, Gekookte kip gemarineerd in pinda soep. En dat kan soms een beetje pittig zijn. Pinda tomatensoep Het is een beetje een mix van aardappelpuree gedoopt in pinda tomatensoep Met wat kipklijfjes ernaast. En uh, ik ben, begin nu al te watertanden. Het is al 1 uur s'nachts. ja, 12 nou, uur s'nachts. Ik, ik associeer de geneeskeuken altijd met, met verschillende gebakken bananen. De, plantain, ja. ja. Plantain, plantain. Ja, rijpe bananen, bakbananen. Dat is een hele heel Afrika. Met, met bakbananen kun je alles doen. En dat wordt gebruikt voor chips. Volgens mij is er ook crème van. Uh, je kunt het bakken, je kunt het koken, je kunt het grillen. Je kunt er echt van alles mee doen. Bakbananen zijn eigenlijk net als de aardappelen in Nederland. Maar dan in uh, Afrika. En vooral in Ghana. Ik heb een aflevering gezien waar jij in zat alweer twaalf jaar geleden van, van oh ja. En dan, dan, komt, dan komt een jongen uit, uit een heel ander soort gezin. Een heel ander soort jongen die komt wonen. Bij jouw moeder. Klopt. En jij komt dan in dat gezin van die jongen te wonen. Dat is Nico. Ja, en jouw, jouw moeder die, die, die kookt. Heel veel, heel veel gebeurt via dat eten. Klopt, klopt. In, in huis. Wij zijn, wij zijn echt opgegroeid. Ik zeg wij, omdat ik derde van vijf kinderen ben. En ik heb inmiddels heel veel neefjes en nichtjes. Familie over de hele wereld. En we hebben allemaal één gemene delen. En dat is eigenlijk dat als je je bord krijgt... dan eet je het altijd leeg. Eet je hem altijd leeg. We eten wat de pot schaf. We klagen niet over eten dat niet iedereen op de wereld kan genieten van eten. Dus je gooit geen eten weg, dat ja, doe je absoluut. niet? Absoluut, dat is echt een zin. Dat is echt een grote zonde, dat heb ik echt wel afgeleerd. Dat mag niet. Vroeger was ik wel eens, vroeger lustig. Vroeger kon ik echt niets met groenten. Spruitjes, andijvie, salade, uien vooral. Dat moest ik allemaal niet hebben. Dus dan at ik mijn mond gewoon helemaal vol. En dan zei ik dan, dat, terwijl mijn mond vol was... Ik hmm, naar de wc... En dan spoelde ik alles gewoon door. Maar nu eet ik alles. Ik, ik, ik, ik smul ervan, zeker. Er is weinig wat ik niet lust. Heb je een strenge opvoeding gehad? Um, ik heb wel een strenge opvoeding gehad. Ik, uh, ik, ik zeg vaak dat ik de derde van vijf kinderen ben. Als je naar je hand kijkt, is de derde vinger ook de middelvinger. En ik was denk ik ook wel een beetje de middelvinger van de familie. Ik... ik uh, ik, ik had wel heel vaak... Nou, ze zagen mij wel altijd als een probleemkind thuis. Omdat ik heel veel vragen stelde. En in een Ghanese cultuur is het niet helemaal... Is het niet helemaal geoorloofd als je te veel vragen stelt? Want, Want je dan moet ben je, je al plek snel kennen. brutaal. Ja, je moet je plek kennen. En de ouderen heeft altijd gelijk. Maar waarom dan? Nee, dat moet je niet doen. Dat <lacht> Daar ben je nog niet. Dat ben je nog niet. Niet zo brutaal. En dat, dat, dat, dat kreeg ik wel heel vaak te horen. Uh, nu, is het, nu wordt het wel gezien als nieuwsgierig zijn. En dat is fijn. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Ik zou mijn kind zeker niet willen ontmoedigen... Als, ik straks, mijn, als mijn kind er straks is... zeker niet willen ontmoedigen om vragen te stellen. Stel juist die vragen. De waarom-vraag is de meest belangrijke vraag op aarde. Maar uh, dat zagen mijn ouders en mijn familieleden toen niet in. En daar kreeg ik wel eens straf voor. Wat was het dan voor straf? Wat kreeg je dan? Uh, ik kreeg wel eens een klap, ik kreeg wel eens een tik, omdat ik gewoon te brutaal was dan. Uh, want als je door blijft vragen, als je nog eens waarom vraagt, ja maar waarom? Ja, ga naar je kamer, maar waarom moet ik naar mijn kamer? Wat kan ik in mijn kamer doen? Alles hier is in de woonkamer, iedereen is in de woonkamer. En dan zagen zij dat een beetje als gezichtsverlies tegenover familieleden. Of, uh, <coughs> ja, tegenover familieleden vooral. En dan moet je laten zien wie de baas is. Het dus, is, is wel een tijd geweest dat mijn vader echt een boeman voor mij was. Dat je bang voor hem was? Ja, dat ik zeker bang voor mijn vader was. Dat ik dan, denk van, dat ik dan dacht van wow, oké, okay, ik moet uitkijken met hoe ik tegen mijn vader praat. En soms is het beter om maar geen vragen te stellen. Zo'n periode heb ik wel echt gehaald, ja. Je vader is niet ook altijd bij jullie blijven wonen, hè? Die is op een gegeven moment weggegaan. Die is op een gegeven moment... Nou, hij reisde heel vaak heen en weer naar Ghana. En uh, mijn ouders zijn niet uit elkaar. Uh, sinds een jaar of zes of zeven zelfs. Maar hij is, niet altijd, hij is er niet altijd geweest. Maar hij is wel echt een vader in mijn leven geweest. Alleen was, ben ik wel meer moederskindje. Ik ben echt meer moederskindje geweest. Ik was wat closer met mijn moeder dan met mijn vader. En dat kwam omdat ik omdat, omdat ik uh, een, een soort van haat-liefdeverhouding had met mijn vader. Ik ben wel eens geslagen. Flink ook. Ik heb momenten gehad dat ik dacht van weet je wat, ik ren gewoon weg, ik trek het niet meer. Ik, uh, ik kan het niet meer. En dat had dan ook deels te maken met het feit dat het op school niet zo goed ging. De transitie van uh, de basisschool in Osdorp... naar de middelbare school in Belmer. Heb ik heb ook aan hem te danken. Want er was geen enkele school, middelbare school... die mij wou hebben. Ik heb echt een hele scholentour gehad. En alleen maar nee gehoord. In Amsterdam. Waarom was dat? Omdat mensen je te druk vonden? Of, of was er een mensen andere reden? vonden me te druk. Uh, mensen vonden me blijkbaar ook net iets te brutaal. Het was wat met mijn houding aan de hand. Mijn uh, CITO-score was goed. Het was... Uh, VWO, HAVO-VWO. En uh, mijn basisschooladvies was eigenlijk uh, te, ja, best wel contradictief daarin. Dat was VMBO-basisberoepsgericht. Dat is letterlijk het tegenovergestelde. Dat is het voormalige IVBO. En uh, waar lag dat dan aan? Ja, dat, dat wisten. We konden de vinger maar niet op de zere plek leggen. Maar het had wel te maken met mijn werkhouding. Met hoe ik sprak. En met het feit dat ik... Ik denk dat ik gewoon, ik ben niet zoveel veranderd. Als je maar ook, ze ze wilden gewoon niet geloven dat jij, dat jij wel degelijk slim was, eigenlijk. Daar komt het op neer dan. Ik denk dat dat het misschien wel was. Ik, ik denk dat ik net iets te adrem was. En ik denk dat het ook te maken heeft met positionering. Ik geloof daar heel erg in. En er, er waren toen, ik geloof dat er een aantal meesters en juffen, een aantal docenten waren. Die toen niet helemaal in mij geloofden. En die dachten van ja, je kunt niet zoveel. En dat hoor je dan ook. En uh, dat kan dan een beetje pijnlijk zijn. Maar het is wel fijn dat mijn vader. wel inzag van: oké, okay, nee, dit geloof ik niet. Ik pik dit niet. Jij ja, gaat niet vmbo beroepsgericht. Toen op een of andere school. omdat een of andere docent die jou niet kent. dat tegen jou zegt. die niet weet hoe die met jou moet omgaan. Dan gaan we maar wikkelen en zoeken. en zoeken en zoeken. totdat we een juiste school voor je vinden. En dat werd toen per abuis in de Belmer. En ik had, het, ik had het echt niet anders gewild. Dus je bent je vader daarvoor wel dankbaar. dat hij vertrouwen in je heeft ge, gehad. Zeker, en het zeker. Het niet bij die zitten. Zeker. Mijn vader had gewoon een beetje. Het, uh, ik, ik praat nog best wel vaak met mijn vader, en hij had gewoon het idee dat ik ooit uh, iets heel belangrijks zou doen. Dat wist hij. Hij weet dat. Hij weet dat nog steeds. En ik, ik ben ook trots op mijn vader dat hij mij daarin uh, in zekere zin heeft gedisciplineerd en de waardes van het leven heeft gegeven. Niet per se door de klappen van de zweep of klappen van de riem in deze zin, maar meer door. Mij zoveel, hij, heeft, hij was een soort van, hij is mijn persoonlijke predikant. Hij heeft mij zoveel preken gegeven. En ik was dan heel vaak aan het luisteren. Hij zei ook heel vaak... Mark it on the wall. Mark it on the wall. En Wat bedoelde hij daarbij? Dat bedoelde hij... Um, ja, wat bedoelde je daarmee? Mark het dan er wel letterlijk. Schrijf het op de muur. Schrijf het op. Nou, niet per se schrijf het op je buik. Dat zeggen we in het Nederlands toch? Ja. Schrijf het op je. Buik. Maar onthoud dit. Houd het bij. Schrijf het op je muur zodat je het iedere dag ziet. Datgene ja. wat ik zeg. Schrijf vergeet het, op het op je buik. op je buik wil vooral zeggen. Uh, het gaat niet gaat gebeuren. Niet meer. Ja, ja, ja, precies. Vergeet precies. het maar. Ja. Dat is, vergeet het maar, inderdaad. Letterlijk. Maar dit was eigenlijk andersom. Van, schrijf het op de muur. Dus iedere dag als je wakker wordt. zie je datgene wat ik heb gezegd boven je bed. Dus dat soort credo's, dat soort slagzinnen soort van, heb ik altijd wel onthouden. Was de kerk ook belangrijk? Want je, want je vergeleken met een predikant. De kerk was zeker belangrijk. Uh, maar ik heb me ook afgekeerd. Van het geloof? Van het geloof een beetje. Uh, niet dat ik uh, wat aan kon doen. Ik viel heel vaak in slaap in de kerk, omdat ik dacht van oké, okay, dit duurt lang. Dit duurt heel erg lang. Duurt ook heel lang. Ghanese diensten duren extra lang. Ja. Die heb je. Die maar je, heb je krijgt wel te eten toch in de kerk? Absoluut, ik krijg te eten. Ik ben, ik ben, ik, ik, ik ben opgegroeid met Sunday School. Dat is een Ghanese variant van een kinderkerk soort van. Uh, en dat was heel fijn. Ik uh, ben gedoopt, ik heb de eerste communie gedaan. en uh, Het geloof heeft zich nu zeg maar omgetoverd in dankbaarheid. Ik ben vooral heel erg dankbaar. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En ik bid ook altijd voordat ik eet. Maar dankbaar voor, voor wat? voor alles wat ik heb, alles wat ik heb bereikt. Ook kan, voor het leven? Voor het leven überhaupt. Voor het feit dat ik, ik, ik, ik mijn, mijn familie er is... voor het feit dat ik gezond ben, dat mijn vriendin gezond is... dat ik kan doen wat ik wil. Dat ik, als ik zeg van oké, okay, ik ga vandaag de hele dag in bed liggen... dat ik dat kan doen. En als ik zeg van oké, okay, ik wil morgen naar Nicaragua vliegen... dat ik dat ook gewoon kan doen. Dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat je je dankbaarheid aantoont. Op het moment dat ik een kopje thee van iemand mag krijgen... dan kan ik al zeggen dank je wel. Dus die dankbaarheid is zo belangrijk. En dat mag je echt nooit vergeten. Je had het ook over, over je familie al, al een paar keer. Hoe groot is die familie? Hoeveel, hoeveel uh, <laughs> ja. meneven, nichten ooms en tantes zijn er? Waar, waarvoor jij weet dat ze er zijn, zeg maar. Ik weet er het fijne niet van. Maar ik weet dat men... Ik, ik vond het best wel gek. Ik moet het wel echt onderzoeken... Maar ik ben een soort van bezig met een onderzoek, niet echt actief. Uh, mijn opa kwam in Frimpong Mensa, dat is de vader van mijn vader. Die is getrouwd met vijf vrouwen en met die vijf vrouwen heeft hij 41 kinderen verwekt. Mijn vader is een van die 41 kinderen en binnen die 41 kinderen heeft hij 120 kleinkinderen. Uh, had hij 120 kleinkinderen. Dus je hebt 120 neven of nichten? Dan. Ja, 119. ja uh, In principe wel. Maar ja, dan, 119, we moederskant, ja. dan hebben we mijn moederskant eigenlijk nog niet eens erbij geteld. Mijn moeder komt ook uit de groot gezin Maar dan ben ik nu nog dus aan het onderzoeken. Mijn moeders vader, die was ook best wel heftig. <laughs> en Ik vind het best wel mooi. Ik, heb, ik kan overal logeren in principe. Ik, ik, ik kan zo mijn, mijn oom Mike bellen. Uh, in Boston om daar te logeren. Maar ik kan ook mijn neef BJ uit Texas bellen. En dan slaap ik bij hem. Of... Opong, op die woont in Miami. Maar ik kan ook mijn neefje Deel uit Londen bellen, waar ik vorige week was, twee weken terug. Uh, om te zeggen van nee, hey, ik kom langs. Uh, dus ik vind het zo mooi dat dat kan. Dat ik, en als zij wat nodig hebben van mij, dan ben ik wel hun burgemeester van Amsterdam. <laughs> Heb je dan ook altijd familie op bezoek of, of valt dat nog wel mee? Ja, nu valt het wel mee. Ik denk, we hebben zo. Helaas zien we elkaar echt alleen maar met z'n allen. Vanuit Amerika tot Duitsland en Engeland, wie dan ook. Zien we helaas alleen maar tijdens begrafenissen? En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik zou wel willen dat we elkaar wat vaker kunnen zien. onder goede omstandigheden, onder fijne omstandigheden. Een keer in de zomer of uh, als er iemand jarig is. Dat mag voor mij wat meer gebeuren. Maar in jullie cultuur is een begrafenis niet, niet zo somber als, als in veel westerse landen. Ja, maar een begrafenis staat nog steeds wel voor het houden. Ja, voor ja. de dood. En. Uh, tuurlijk, een Ghanese begrafenis is heel anders dan Westens. Omdat het is een driedaags festival is. Het is een soort van lowlands waarin je het hebt over... eerst de rouw, maar daarna de viering van het leven. Twee dagen achter elkaar. Waarbij, waar, waarbij je kunt drinken, heerlijk kunt eten. Waarbij mensen elkaar ontmoeten. Mensen zijn kleurrijk uitgedost. Uh, je zult je erbij versteld staan als je erachter komt hoeveel mensen... Hoeveel, hoeveel relaties er ontstaan door dit, dit soort begrafenissen. Omdat je elkaar leert kennen, omdat je daar mensen ontmoet. Ja. ja. Hoe was het om een, om een Ghanese te zijn in, uh, in, in Osdorp of, of, of in de Belmer? Wat, wat, wat was de positie van de Ghanese in jouw klas bijvoorbeeld? Um, was er was een jij, verschil. Hoorde, hoorde jij bij een groepje Ghanese of, of uh, Ik, werd je uh, erg opgenomen tussen, tussen alle anderen? Ging je om met de Surinamers? Hoe, hoe, hoe, hoe zat dat? In Osdorp was het niet echt een... Uh... Het zijn eigenlijk twee hele uiteenlopende antwoorden. Want toen ik op de basis gewoon in Osdorp... was het niet echt een issue. Er waren een aantal Ghanese, maar... mijn beste vriend heette Danny. Danny, Danny. En, uh, Danny was half Nederlands en half in Indonesisch. En wij werden bestempeld als Sjoj en Shimi. We waren duopernot. We waren altijd samen. We waren onafscheidelijk. Van groep 1 tot aan groep 8. Toen ik op school ging in de Belmer. En hij ging op school... Uh, in Oud-Zuid, Amsterdamse Lyceum. Er zijn ook twee verschillende werelden. Um, maar toen ik op school zat in de Belmer. merkte ik wel dat ik. Uh, wel dat, dat, dat mensen wat meer neerkeken naar mensen van een Afrikaanse afkomst. van een Ghanese afkomst. Uh, en dat vond ik best wel gek. Dat, vond ik, dat voelde wel heel, heel erg raar. Ook, ook, dat dat, dat ervoer je ook vanuit de Surinaamse mensen daar. Ja, je vult het er zelf al in, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Uh, en dan hoor je zo'n woord als bokku, En dan denk ik van, wat is dat? Bokku blijkt dan Surinaams te zijn voor stinkvis. Een soort van uh, vis, ik weet niet wat vis het precies is. Maar ze scheldwoordt voor de Afrikanen. Ja, maar ze een soort van wordt voor de Afrikanen. En uh, dat was gewoon een soort van onderlinge discriminatie. En dat vond ik best wel gek. Daar schrok ik wel van en ik werd er ook best wel boos om. Mensen hebben het wel afgeleerd. Ik kon me toen, toen niet zo goed voor worden als nu... Dus ik, ik liet mijn handen wel spreken. Mijn benen. Maakt niet uit. Dus maar je iemand, gaat me geen bokko noemen. Als iemand je bokko noemde, dan krijgt hij gewoon een hengst. Ik kreeg je gewoon een klap. Ja. Klap. Hoe bedoel je? Wat, wat zei je nou? Neem, zeg het eens nog een keer. Dat had ik. Want dan moet je, een, vooral op die school waar ik zat... Je moet je dan echt niet laten kennen. Je moet even echt laten zien van oké... Okay, ik ben nu de autoriteit. Als jij dit nu zo doet, als jij dit zo tegen mij zegt... Dan heb je een probleem. En als je het toelaat, dan gaan meer mensen. Dan had je, de hele jaar, had je het gewoon een hele jaar last van. Maar toen ik jou zag in die aflevering van mm. Puberel, jij, jij kwam in een, in, een, in een moeilijke omgeving van een soort skinheads... met een soort nationaal-socialistische sympathieën hier en daar... in die vriendenkring althans. Ja. En, en uh, een, een aantal zeer racistische opmerkingen kreeg je meteen naar je hoofd. Maar, maar, maar je liet je van je beste kant zien. Want je was eigenlijk al heel jong, een soort bruggebouwer. Oh, is dat zo? Nou, Dank je, je, je wel. Je was eigenlijk al meteen bezig met iedereen... Bij elkaar brengen, het positieve in mensen zoeken. Ja, ik was toen natuurlijk al wel wat ouder dan op de middelbare school. Ik zat toen wel nog, nou ja, ik was net voorbij de middelbare school. Toen studeerde ik volgens mij nog, ik nog iets aan MBO-toerisme of zo. Um, maar dan word je ouder en dan weet je, en dan ben je ook wat meer begaan met het schrijven van teksten. Ik had toen echt een uitlaatklep gevonden en mijn, ja, vanaf mijn veertiende vond ik mijn ultieme uitlaatklep. En dat was de pen. Ik had zo vaak pennen in mijn zak, in mijn tas, in mijn jas. Wist ik, zo, wist ik veel dat er zoveel magisch uit zou kunnen ontstaan. En uh, ten tijde van puberel was ik echt mezelf. Ik kijk, ik kijk ernaar terug en ik zie gewoon een jongere ik. Zoveel ben ik niet veranderd. Maar dat zijn wel de, de, de cadeautjes die mijn ouders mij mee hebben gegeven. Respect elkaar. Geef ook, respecteer elkaar. Wees niet bevooroordeeld. En als iemand iets niet weet, wees niet belerend. Maar luister naar diegene. En ver, verplaats je in diegene. Verplaats je in perspectieven. Zodat je, zodat je diegene kunt begrijpen. En kunt zeggen dat... En, en, en zodat je ervoor kunt zorgen dat diegene wat van jou kan leren. Want jij kan altijd iets van een ander leren. Zo is dat, continu. Ik ben nu 29. Ik word op 6 maart 30. Uh, dan is het in principe de geboorte van een dertiger. Maar dat betekent niet dat ik niet mag zeggen... Of niet mag dromen over wie ik later wil worden. Want ik denk dat ik... Ik ga ieder jaar nadenken over wie ik later wil worden. En dat zou je ook moeten doen. Dat zou iedereen die nu luistert ook moeten doen. Want pas als je doodgaat, dan kun je niet meer gaan denken wie je later wilt worden. Tot die tijd, droom. Want, want je zei net, als iemand je, je Boku noemde op, op school, dan, dan, dan liet je je handen spreken. Ja, nu is het anders. Nu boeit dat niet. <laughs> meer. En een paar jaar later dan word je geconfronteerd met iemand die jou... Met, met, met, een, met een zeer grove racistische opmerking. Die, die ga ik ook niet eens herhalen. Wat ik In weet het niet eens meer. Nou ja, <laughs> iets, iets weet ik veel. Begon met een en. Maar uh, en jij zegt... Goed, dan, dan, dan, dan heb jij nog ervaringen op te doen. Ja. Dit is waar jij nu staat. Heel ja. rustig. En, en ik, ik vond dat wel bewonderenswaardig. Ja, nou, Ik denk dat je vuur niet, natuurlijk niet met vuur kunt bestrijden. Uh, ik wil niet zeggen dat ik water had toen. Maar dat was gewoon mijn initiële reactie. En dat klopte voor mij toen. Dat was gewoon mijn answer. Dat was mijn antwoord. En meer kon ik er ook niet van maken. Dat voelde voor mij gewoon toen correct. En uh, ik zag het ook helemaal niet als een gevaar. Ik, uh, <laughs> ik heb wel voor hetere vuren gestaan, denk ik. Zullen we luisteren naar uh, iets? Want, want daarvoor ben je hier tenslotte van, uh, van het nieuwe album. Bliksem. En uh, van de formatie Zwart Licht. En dit nummer heet Schoon Schip. Ja. Ja. Yeah. Jeet. Yo. Hey. Schoon schip, schoon schip. Da da da da. Uh -huh. Schoon schip, schoon schip. Da, da da da Hey. Schoon schip, schoon schip. Da, -da, -da, -da. Uh -huh. Schoon schip, schoon schip. Da, -da, -da, -da, -da. Schoonschip. Da -da -da -da -da. Hey. schoonschip, schoonschip schoonschip. Schoonschip, schoonschip Noem hem een vrijgevochten knaap of een vrijgekochte slaap We zien hem hier op zee met de ochtend is zijn maag. Voelt zich zeeziek. Vraag Gezi, ie Geplukt uit zijn eigen habitat Waar gaan we naartoe? Ik weet niet Het liefst ging hij terug naar zijn baby's of naar zijn vrouw Hij hoorde via dat hij gereld uit voor cacao of suiker Vraag naar de lucht, kijken, voel die cijfer Hij wil gewoon een nieuwe start, een schone lijn Weet je wel wat vol volop hart zeggen? Gewoon schrobben, maar de plekken blijven hardnekken Een schip vaaien, handel drijven. je Hij kijkt omlaag en ziet wat mannen drijven Dus hij gaat ervoor voor maar zinkt Schoon schip Schoon schip schoon schip, hij kijkt omlaag en ziet wat mannen drijven. Dit is een schoon schip, schoon schip, schoon schip. da da da da, schoon schip, schoon schip. Na da da da Schoon schip, schoon schip. schoon schip, schoon schip. Schoon schip, schoon schip na Hey Schoonschip, schoonschip na I het kots en al het bloed. Altijd een beetje angst als de kapitein wat roept. Gisteren gingen twee zusters overboord. Zie geen mens in ons, nee, niet dezelfde soort. Lagen dan de tweede Ransburg, op elkaar gedrukt. Van de koning naar de slaaf met de zweep onder druk. Dus mijn moeder en mijn zus als god brengt me snel terug. Waar heb ik het af verdiend? slagen op mijn rug, littekens op mijn littekens. Wat meer dan drie weken? Weinig tot geen eten. Want een slaaf moet je eerst breken. Van word kort, je hart te sissen, ja, binnen, en Ja plus Fifi. Weigerde zo te leven, sterfde in de fittie. Voel me vaak, Remy, op een heel schoon schipje Onderweg, ik weet niet waar. Voel me machteloos, we maar. Schoon schip, schoon schip. Naaraaraaraaraar. Schoon schip, schoon schip. Naaraaraaraar. Hey. Schoon schip, schoon schip. Schoon schip, schoon hey. schip, Schoon schip, schoon hey. schip, schoon schip, uh Informatie Zwart Licht met producer Hazy rapperie Roy en uh, Aquasi... die tegenover mij zit van het uh, nieuwe album Bliksem. Het nummer Schoonschip. Dat ja. ook gaat over uh, het afrekenen met uh, dingen die in het verleden zijn gebeurd. klopt Het voortaan beter doen. Wat je net eigenlijk ook zei. Je elke keer opnieuw afvragen wie wil ik eigenlijk zijn? Dat wie wil ik eigenlijk worden? Ja. Dat zijn, uh, zijn thema's die jou uh, bezighouden. Veel op dit album, eigenlijk ook, ook in jouw eerdere werk, gaat het ook over... Uh, allerlei discussies die in de samenleving spelen... Over, ja. over discriminatie, over kleur, over identiteit, over toegang... over uh, hoe mensen tegenover elkaar staan. Dat zijn, dat zijn thema's die, die, waar je op een gegeven moment over bent gaan schrijven. Ik merk wel dat dat uh, zwart licht is daarin gewoon een belangrijk hoofdstuk in mijn leven. Uh, een belangrijk factor in mijn leven, is onderdeel uit mijn leven. En uh, daar kan ik dat soort thema's heel goed in kwijt. Maar als je het hebt over mijn solo plaat... waarin ik liedjes van Bram van Meulen heb werkt, daar ergens die ik in 2014 heb uitgebracht, daar dacht ik wel even niet aan identiteit. Om het even onder één paraplu te noemen. Uh, dus zo heb je een soort van een, een tweestapsraket waar ik mee kan werken. Maar het is nu weer even tijd om dit soort kwesties aan te pakken. Dat vind ik heel erg belangrijk. En dan kunnen dat soort discussies of debatten mij niet ontgaan. En vind ik het wel heel erg belangrijk om het te benoemen. Want zwart licht staat voor alles wat we. Al het zwarte wat we in een goed daglicht willen plaatsen. Als ik, ik, kan het, ik, ik herhaal dit al sinds 2007. Ik ga het nog eens herhalen. Alles wat zwart is, is negatief. Want dat is nu, nu zo'n discussie die. die leidt ineens op over. over, over woorden. Hè? Van, van blank staat voor zuiver en, en. wit niet. Klopt. Maar eigenlijk hoe je het ook. went of keert met al. Eigenlijk heeft elk woord. diezelfde associatie. Donker, zwart, dat is allemaal slecht. Ja wit, blank, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Hè? Iemand, heeft een, een, iemand werkt wit of heeft een witte kerfstok. Maar het zijn toch nog wel tegenstrijdigheden, contradicties Zeker. aan elkaar. Zeker, ja. Dus, dus, dat, dus dan is het, het verschil is toch nog wel immens groot. Op het moment dat jij dient te zeggen dat je een blank persoon bent... en, ik dat, ik, en dat ik een zwart persoon ben. Als we dat echt ontcijferen, dan, staat, dan is dat mijlen ver uit elkaar. Dan zijn dat werelden uit elkaar... Heb je de onderwereld en de bovenwereld? Heb je de hemel en de hel? Heb je het glanzende en het verschrikkelijke? En zo kan ik maar doorgaan. En, en dat is best wel heftig, maar dat is iets wat in de oudheid is bepaald. Daar ga ik me niet veel te lang om bekommeren. In, in, in, in, in lange, elle lange debatten, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik gebruik zwart licht eerder en muziek eerder als kunstvorm. Ik vind dat dan heel fijn, want zo, dat is dan mijn uitlaatklep. en Verder hoef ik er niet aan tafel of waar dan ook over te praten... en over te gaan zitten janken. Nee, ik gebruik het gewoon echt als kunstvorm. En zo is mijn uitlaatklep dan, zo verwerk ik dat dan. Dan kan je gewoon zeggen wat je, wat je, wat je ervan vindt... of wat Absoluut. jij ondervindt, of hoe het, hoe het in jouw leven een rol speelt. Klopt. En, en dan, dan hoef je niet, niet al, die, al die fora in, en al die discussies. Nee, nee, maar dan heb ik mijn zegje al gedaan. Want, want ik geloof dat, dat, dat het hele land... En, en, inmiddels doodvermoeid is aan alle kanten van, van hoe bitter zo'n zo discussie kan worden. Maar hoe waar snel ligt dat, dat aan de denk hand je? Loopt. Ik breek me daar het hoofd over, Akwasi. ik heb geen idee. Ik denk dat het ook echt uh, draait om uh, kennis, kennis die nog gedeeld te worden. En ik denk dat in Nederland dat we dat, we, we, we, hebben een in, we zijn met een inhaalslag bezig. En uh, dit is een fase waarin er een soort van afkeer, weerstand ook, een afkeer en weerstand ontstaat. In Engeland is het al, zijn ze die fase al voorbij. In Amerika zijn ze die fase ook al voorbij. Omdat ze een langere geschiedenis kennen met dit soort discussies. In Nederland komen we in die zin net kijken. We hebben nog flink, als we hier nu al moe van worden... Uh, hou je dan maar goed vast, want het gaat echt nog meer worden. Mensen worden nu nog slimmer door het internet... dan door, door, door alles wat op ons pad komt nu. Ik, als het gaat om de middelbare school heb ik niets meegekregen mee van Marcus Garvey... Martin Luther King, Malcolm X. Dat heb ik allemaal via het internet geleerd. Ik ben niet de enige. Uh, als het gaat om het panafrikanisme... daar wist ik ook niets van. Dat wist ik van, door middel van de muziek... Pan-Afrikanisme, wat dat dan precies is en in welke, waar, waar rood, zwart en groen voor staat. Rood, zwart en groen is zeg maar het rood, wit en blauw, maar dan voor de zwarte man. Weet je, dat wist ik niet. Dan moest ik echt helemaal naar Amerika voorreizen in de straten van Harlem, voordat ik wist wat voor kracht er in zo'n vlag staat. En wat, wat, wat, wat dat betekent voor de zwarte mensen daar in Harlem en de Afro-Amerikanen überhaupt. En wat Black History Month. Uh, in februari in Amerika betekent... en wat Black History Month uh, in Engeland in oktober betekent. Waarom dat zo belangrijk is. Maar ik snap ook heel goed dat iemand als Morgan Freeman vroeger zei... van ja, Black History Month. Heb je Jewish History Month? Nee... Waarom zou ik dan moeten wachten op Black History, man? Waarom zou ik mijn geschiedenis allemaal moeten redu laten reduceren door, door, tot één maand? Waarom zou dat? Ik snap dat ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat we blijven praten. Want als we niet blijven praten met elkaar... dan leren we niets van elkaar kennen. En dat is ook wel heel erg belangrijk. Je had je ook opgeworpen als ambassadeur van het uh, boek van Ewald van Vught. Dat uh, ah ja, Klopt. Klop, ja. dat, dat is een, een, een boek waarin hij allerlei kanten van de Nederlandse geschiedenis benadrukt, die normaal misschien wel of niet genoemd worden... maar in ieder geval nooit een aparte geschiedenis hebben gekregen... namelijk wat, wat de Nederlanders hebben uitgespookt in nou, het Niet koloniën. genoemd worden. Ik denk dat het gewoon echt... Het is een soort van marketingtechniek geweest... waarbij er, er heel, veel, heel veel stukken, heel veel hoofdstukken eigenlijk... Hmm, ja... Niet genoemd werden. Ik denk dat daar dat, dat moeten we. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk om te benoemen en om te blijven benoemen. En ik, ben, ik, ik word daar heel blij van als ik kinderen, als ik tieners zie met een uh, roofstaat compact of een roofstaat. Ik denk, ik eer Kees de Koning voor het feit dat hij de moeite heeft genomen om dat naar buiten te brengen. Want dat had hij echt niet hoeven doen. Want hij heeft je... eigenlijk een, een, een platenlabel, ook andere dingen doet hij. En hij bracht dit boek uit ik gaf daar aandacht aan, omdat, klopt. omdat hij het zo belangrijk vond. Ja, klopt. En er is niemand die hem heeft gezegd van dit moet je doen. Nou, hij dacht van dit is nodig. En dan denk ik ook van ja, dan, ik doe mee. Want ik vind het ook een hele belangrijke zaak. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien met het hele plaatje. Ik leer dat het verhaal... Het verhaal kent twee kanten. Ik heb laatst een prachtig stuk gezien van uh, een, een, een, een dame met wie ik op school zat... Uh, op de in Maastricht, Daria Boekfiets. Die Othello van William Shakespeare... Heeft uh, bewerkt. En het stuk is fantastisch. Ik moet het straks nog een keer gaan zien. Maar wat ik zo mooi vond. is dat Jago. Uh, uh, de, de soort van. Uh, de gedoodverfde concurrent van. Othello. die ook luitenant wil worden. om het heel kort door de bocht te zeggen. die had gewoon een bepaalde jaloezie. voor. Othello. die een zwarte. luitenant is. die dan. Uh, uit de grachtengordel zeg maar komt. En die zorgt ervoor dat je door middel van roddels door middel van roddels en uh, envy, heel veel envy... Dat, je daardoor, dat iemand zich daardoor dan zo onzeker gaat voelen... over zijn relatie met zijn eigen vrouw... dat hij diegene gaat geloven. Maar we vergeten dat ieder verhaal twee kanten heeft. En dat is precies hetzelfde met, als met geschiedenisboeken en Roofstaat. Ieder verhaal heeft twee kanten. Roofstaat is die tweede kant. Dus daar Want... moet je, als je een boekenkast hebt, dan moet Roofstaat twee keer in je boekenkast zitten. Waarom twee keer eigenlijk? Omdat je de grote <laughs> versie hebt en de compacte versie. Oh, ja. okay. <laughs> ja, ja, je deed een serie voor de uh, ik geloof de NTR, over, over het slavernijverleden. Toen ging je ook op zoek naar jouw eigen verleden. En toen kwam je erachter dat, dat, dat zeg maar de, de stam waar jij vanaf, uh, of, de, of jouw voorouders. Dat dat juist de mensen waren die die de slavenhandel bestierden in Afrika. Ja, dat was best wel confronterend. Ja, dat, zeker. Dus eigenlijk stond jij, als je het over voorouders... aan de kant van de daders. Klopt, klopt. Uh, de, mijn, mijn, mijn voorouders... Nou, Ik kom uit Ashanti-stam in Ghana. Uh, Ghana, voor de duidelijkheid, is West-Afrika. En Ashanti is Kumasi. Kumasi is de tweede stad van, um, van Ghana. En, en, en daar had je dan uh, de rijke... De rijke Ghanese, zeg maar. En die, die handelden vroeger, in de 17e eeuw, uit mijn hoofd, ja... die handelden toen met de Nederlanders. Alleen uh, letten ze, om het naar hier en nu te brengen... niet echt op de kleine lettertjes. Dus ze handelden goed. En het, als ze dat slimmer deden, hadden ze nu nog die rijkdom ervan. En nu is het veel minder ten opzichte van Nederland. En wat zij deden, de Ashanti uh, heren en dames... die gingen naar het noorden, want Ashanti was dan vooral het zuiden. zo'n zuidelijke stam. Die gingen dan naar het noorden... En die uh, haalden, die trommelden, trommelden armere Ghanese op uit het noorden. En die verkochten ze samen met de Nederlanders. En die werden dan doorgescheept naar de Antillen en Suriname. En uh, dat is ook niet echt, dat is niet iets om trots op te zijn. Maar ik denk ook wel dat ze een beetje misleid zijn geweest in die tijd. Maar dat het dan geldt voor jou hetzelfde wat eigenlijk ook geldt voor, voor, voor de, de Nederlanders. En voor zoveel mensen dat... Dat je niet schuldig bent aan datgene dat je voorouders hebben gedaan. Nee, zeker. Maar ik, ben... ik bedoel, je moet het verleden kennen en je moet het niet, niet, niet toedekken. Maar het wil niet zeggen dat, dat jij iets slecht hebt gedaan. Je was absoluut, er niet. absoluut. Ik ben de laatste die gaat zeggen, die echt een vinger gaat wijzen. Want als ik die vinger wijs, wijs ik meer vingers naar mezelf. Ik, ik denk alleen dat het heel erg belangrijk is... dat als je jezelf ziet, zeg maar, om een metaforen te spreken als een boom... en je wilt groeien, dan moet je je wortels kennen. Dan moet je je roots kennen. Ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. En op het moment dat je je roots niet kent... dan is er, in het, zoals in Engeland zeggen, of in Amerika... dan is er gewoon a huge amount of ignorance. En, en die onwetendheid... ja, ontketen je van die onwetendheid. Zorg ervoor dat je wel weet waar je vandaan komt. En dat is alles. En uh, ik, ik, ben, ik ben absoluut geen slachtoffer, nog dader. Maar dat ben jij ook niet. Want wij kunnen er allemaal niet zo van doen, maar het is belangrijk dat we weten wat er toen gebeurde, zodat we verder kunnen. Maar laten we dat niet gaan negeren of dan ja, het is zo lang geleden. In principe is het niet zo lang geleden, want er zijn oma's, de moeder van iemands oma kan al een slaafin geweest zijn. Ja, dus dat in die zin kan het nog uit tweede hand een verhaal zijn, zeg maar. Zeker. Je wilde al heel jong naar de theaterschool. Dat, dat kwam eigenlijk op je pad. Dat je ineens dacht. Dat is, dat is mijn missie. Dat is heel gek. Ik, uh, op Mijn veertiende deed ik voor het eerst mee met kunstbenden. Categorie, en toen wilde ik dat doen als jonge rapper nog... maar categorie muziek was eerst vol. Categorie theater was ook vol. En de eerste keer dat ik meedeed was de categorie alles mag. En die, die categorie spreekt nu voor alles wat ik doe. Want alles mag ook letterlijk. Dus ik wist ik nooit geweten dat dat zo baandoorbrekend voor mij zou kunnen zijn. Maar er is, is wel heel veel ontstaan met het theater. Uh, en ik, ik, ik hou van het theater. Ook al ga ik niet meer zo vaak naar het theater als ik zou willen. Maar ik heb er wel zoveel van opgestoken. En uh, het is wel een belangrijk element uit mijn leven, zeker. Is dus de wereld niet één groot theater? Ja, een groot schouwspel. Veel, veel dingen zijn theater in ieder ja. geval. Of, of en soms ook poppenkast, trouwens. Ja, oh ja, heel veel maskers of m jazeker. Ja, zeker. Dat zeg je goed. En op die, op die toneelschool, en, en, en dat, dat vind ik eigenlijk heel wonderlijk en, en grappig... werd jij enorm gegrepen door het werk van Bram Vermeulen. Ja. Jou, jouw grote held. Ja, Bram Vermeulen is een beetje een... Is, ik, ik, ik noemde hem wel eens mijn Mr. Miyagi. Ik, uh, ik heb hem nooit ontmoet, ik vind het echt jammer. Ik zou echt willen dat, ik, uh, dat er iemand in mijn leven was... die had gezegd van oké, okay, Bram van Meulen, die moet je echt een keer ontmoeten. En ik, uh, het had nog gekund, Het ik. had nog gekund. Hij is in 2004 overleden, volgens mij. Um, en Ik heb hem helaas pas in 2011 leren kennen. Uh, en ja, dat geluk heb ik altijd dat ik gewoon hele toffe muzikanten... of toffe personen leer kennen als ze dood zijn. Hoe leerde je het kennen? Er was een wie, collega wie van mij, ik hoop dat hij luistert. Ik weet het niet, Wilhelmer van Everink... Die komt uit Utrecht. En uh, um, ik vertelde hem over mijn verhaal uh, met Danny, mijn, mijn basisschoolvriend. Dat wij echt uh, door dik en dun de beste maatjes waren. Maar op, op, op het moment dat we naar de middelbare school gingen... dus ik in de Belmer en hij in Oud-Zuid, groeiden we gewoon uit elkaar. We, we verwaarloosden gewoon al die jaren die we samen hadden doorgebracht. en dat Die, snap, die dat, vriendschap ging verloren. Die vriendschap ging dood. En ik snapte er gewoon helemaal niets van. En... Um, toen zei hij, ik vertelde hem dat. En ik vertelde dat ik dat wilde wijden. Ik wilde een theaterstuk aanwijden. Ik wilde er iets mee doen. Of het nu muziek was. Dacht, ik dacht dan muziektheater. Ik was een beetje met hem aan het sparren. En toen zei hij van, weet je wie jij moet luisteren? Bram Vermeulen. En luister dan naar de wedstrijd. Dat moet je echt luisteren. Dan heb ik het in mijn notities opgeslagen op mijn iPhone. En voor ik het wist, had ik op schelling Om even in mijn eentje op schrijverskamp te gaan. In een, in, een, in een huisje daar. En het was zondag. En uh, het was stil in huis. En ik, ik kijk even naar mijn notities. Ik zie Bram van Meulen, de wedstrijd. Oh ja, wat is dat nou? Even kijken. Bam! Er ging zo'n nieuwe wereld voor mij open. Ik dacht van, wow, wie is dit? Waarom is zijn stem zo rauw en hees? Hij klinkt als, als ik rap, dan ben ik rauw en hees. Als ik soms praat, heb ik dat een beetje. En hij heeft dat als hij zingt. Dus daar was al gelijk een gelijkenis. Dus hij, hij had zoveel soul, zoveel ziel in zijn stem. En hij wist met zulke kleine woorden grote verhalen te vertellen. En daardoor dacht ik echt van, wauw. Ik wil hier een eigen versie van maken. En dat heb ik nooit eerder gehad met uh, andere muzikanten. Heel veel collega's of vrienden. Die hebben dan uh, uh, een Boudewijn de Grote. Of André Hazes als grote held. Nee, die van mij is echt, die van mij is echt Bram Vermeulen, merk ik. Je hebt uh, dat album gemaakt in 2014. En uh, dit, was, dit was een heel bekend nummer van Bram Vermeulen. Dat jij helemaal naar eigen hand hebt gezet. Met uh, de zang van uh, Rob de Kee. Ja. En uh, dat heet Rode Wijn. Hmm. En ik zit hier als een saggerijn, want jij bent weg en ik ben alles kwijt. Je nam me bank en mijn bier en mijn geheim, maar ik kan alleen zijn. Dat is wat ik wil, wil, wil, wil, wil Helemaal alleen zijn Want twee is te veel, veel, veel voor mij mm. Jij ging weg en nam mij niet eens mee of blijf je hangen als de vlek in het kleed En van de rode fles is niet eens leeg Kom laat ons vrolijk zijn Laat ons vrolijk zijn Als jij echt een deler gelooft, wat moet ik dan met één flesje rood? Ik denk na want ik heb alle tijd, alle vleeg, dus ik schenk maar wat bij. En ook al is deze smaak niet voor mij, kom laat ons vrolijk zijn. Laat ons vrolijk zijn En ik zat hier meteen rode wijn Ben ik nu dan ook echt alles kwijt Vrolijk zijn Rode wijn naar uh, Bram Vermeulen door Aquatie samen met uh, Rob de ah, wel me. Alleen Rob de Kee, dat moet ik wel even. Die zingt. Die zingt, die maar, zingt. maar het is jouw, jouw arrangement, toch? Dit, uh... Uh, nee, het is gewoon mijn plaat. En ik wilde hem de ruimte geven om zijn eigen bewerking te maken. Ik zou eigenlijk ah. zelf een, uh, een, een, een, een uh, versie maken van rode wijn. Maar we hebben ervoor gekozen dat hij dat het beste kon doen. Ik wilde hem echt een plekje geven, omdat ik hem gewoon een groot talent vond. En dat vond ik daarin belangrijk. Het arrangement daarin is gedeeltelijk van uh, DrummerKid en Mara Escoats en twee producers. En, en uh, zodoende. Ja. Dus dat alle credits naar hun vooral. Uh, ik ben alleen maar degene die een platform heeft geboden. <laughs> dat is wel vaker zo. Want, want, want, want los van je eigen werk en, en wat we van je zien... doe je ook nog heel veel dingen voor anderen. Je hebt ook nog een, een platenlabel. Je bent eigenlijk actief op, op heel veel manieren. En, en betrokken bij ontzettend veel dingen. Ja, dat doe ik wel eens, ja. Volgens, volgens mij ben je een ontzettend drukke baas. Ik, ik, ik, uh, ik ben druk, maar ik ben niet te druk om hier te zijn. Ik, ik, kijk, ik, uh, ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En uh, er zit vuur in mijn hart, denk ik. En uh, als, ik iemand, als ik iemand ergens mee kan helpen, dan doe ik dat met alle liefde. En uh, als, dat, als, dat niet aver, als dat niet wederzijds is, dan werkt dat vaak averechts. Dus dan doe ik dat niet meer. Maar ik, ik, uh, op het moment dat ik iemand kan helpen en ik geloof er in, je, dan doe ik dat. Maar het zijn veel dingen. Ik, ik probeerde een beeld te krijgen van wat je allemaal uitspookt. Een, een theatervoorstelling. Een film, een rol in een serie. Een televisieprogramma. Ja. Een, een album met de formatie. Een album met, met jezelf. Ja. Dingen die je voor anderen produceert. Of, of co produceert. Of waar je, waar je op een andere manier iets mee te maken hebt. En, ja. en ik wil gewoon de uren eigenlijk niet bij elkaar krijgen. Ja, je had het ook eerder over 14 dagen in de week. Dat zou prachtig zijn. Dat zou voor mij echt top uitkomen. Waar kan ik dat bestellen? Als het zo zou zijn, ja, zou... Zou zo het zou zo chill zijn. Ja, ik heb, ik, vandaag was ik ook om zeven uur ochtend al wakker om uh, te werken aan een, uh, aan een script. En dan uh, ben je om tien uh, uur op kantoor. Het dat, dat, dat hoort gewoon erbij, het is leven. Ik, wil, ik heb gewoon nog zoveel doelen die ik moet afvinken. Een doel zonder een plan is een wens. Dat geloof ik heel erg. Ik lees De Kleine Prins en dat, daar staat het in. Dus daar geloof ik dan in. Dus dan denk ik van oké, okay, ik moet mijn doelen gewoon af kunnen vinken... Niet uit frustratie, maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. Zo hou ik mezelf bezig en toevallig leef ik er dan ook van. Het is alleen maar mooi. Dus ik ben alleen maar blij dat ik mijn eigen baas kan zijn. Is het ook misschien omdat je in het begin van je leven veel weerstand hebt gehad? Omdat Wat je net vertelt, toch in een aantal opzichten niet de makkelijkste, het makkelijkste begin gehad... Nee, kijk, ik, ik werk ook al sinds mijn veertiende. Ik, ik kan niet anders, ik weet niet anders. Mijn ouders, mijn moeder die raakte in 1998 arbeidsongeschikt. Mijn vader gaf me nauwelijks, gaf me wel eens zakgeld, maar niet echt. En daarbij dacht ik ook van, oké, okay, allemaal, allemaal vrienden om mijn heen... waar allemaal witte Nederlandse jongens en een paar Marokkaanse jongens... die, die kregen allemaal zakgeld. Dus dan dacht ik van, oh, oké, okay, maar mijn, mijn moeder kan me dat nauwelijks geven. Dan ga ik maar werken in een lokale pizzeria... En dan zorg ik ervoor dat ik mijn moeder maar zak geld geef. En met de 200 euro die ik toen verdiende toen ik 14 was per maand, of 250 of zo, gaf ik 100 euro aan mijn moeder van ma, neem dit. Want anders is het zielig. Nu, heb ik, nu kan ik voor mezelf zorgen. Dus je hoeft me nooit meer geld te geven. En die traditie gaat gewoon voort. Ik dus Dat heb je toen erg... geleerd eigenlijk. Ja, ik denk dat het, het was wel heel belangrijk voor mij om te leren, uh, dat je toch nog wel zelfstandigheid en uh, een soort van verantwoordelijkheidsgevoel weet te creëren. Maar ook dat je je eigen ding doet. Dat je initiatiefrijk uh, blijft. En dat, uh, ja, dat je dat zoveel zo mogelijk initiatieven weet te nemen. Uh, maar wel met de focus. Juist de focus. Dat heb ik moeten leren. Ik ben blij dat ik nu mijn focus heb. Want focus is alles. Focus bepaalt ook je tijdsmanagement. En ik vind het heel fijn. Op school noemden ze me tijdens het afstuderen een hybride performer. En dat, dat betekent eigenlijk gewoon dat ik verschillende dingen doe. Verschillende dingen kan doen. Mits ik me goed concentreer, mijn aandacht goed richt... op iedere discipline die ik beheers of wil beheersen. Dat is eigenlijk ook wat je de kinderen wilde leren... met die, met die serie die je hebt gemaakt. Ja, met Rachel was dat zeker belangrijk. ReChill. Re dus ja. je bent chill, maar dan even niet... en dan kan je dat weer terugkrijgen. Ja, ja. Nou, ReChill is eigenlijk gewoon een portmanteau... En een beetje een verbindwoord tussen uh, relaxen en chillen. En uh, zo heb ik dat samen met mijn collega Mascha Halberstad... en in samenwerking met uh, Blazovski hebben we dat kunnen creëren namens NTR. En dat was heel fijn. Het is heel tof om een eerste seizoen daarin te maken. En ik, ik, ik schrok echt van de hoeveelheid aandacht die we daarvoor kregen. Maar het is wel echt belangrijk om kinderen die, die uh, angststoornissen hebben... of die kampen met nervositeit... of die niet weten hoe ze met druk om moeten gaan. zij het nou, groepsdruk, prestatiedruk, wat dan ook dat je ze dan de juiste tools geeft om een ademhaling te kunnen beheersen. En je doet het ook nog op een stoere, toffe, dope, leuke manier. Als dat kan. Ja, toen, dan, toen ik wist dat we dat konden maken... Ja, dan, dan, dan weet je wel van, oké, okay, check, dat heb ik gedaan, dat kan ik doen. Dat is dan ook wel een doel. Want je voedt kinderen op, andermans kinderen. Maar, maar je voedt wel een nieuwe generatie op. Daar spreekt ook wel dankbaarheid uit. Omdat, omdat je eigen lerares of jouw leraren die zeiden van... Nou ja. nou hij mag er wel zo'n een goede toets hebben gemaakt, maar we geloven er niet in. Nee, nee, nee. Die, zeker, die gaat naar laagste, het laagste onderwijs dat we kunnen vinden. Zeker. Dat is gewoon, ook, denk ik ook... Uh, soms heb je dat. Was, uh, ja, ik, afgunst, denk ik ook. Misschien. Ik weet niet wat het precies was. Uh, ik wil er ook niet zoveel aan denken, omdat ik... Het is gewoon een periode dat mij, mij een beetje pijnigt, eigenlijk. Want ik, ik kan haar naam nog steeds gewoon voluit hard voor je spellen. Ik kan boos op haar zijn. Ik heb ooit gedacht van... Wauw, ik ga de gouden gids opzoeken. Vroeger, hè? toen ik in de eerste klas zat. Gouden gids opzoeken. Kijken waar ze woont. En een baksteen door haar ruit dieven. Dat dacht ik gewoon echt. Maar ik dacht van... Dat, dat is niet wat we doen. Dat is niet wat. Je gaat gewoon je best doen in het leven. En laten zien dat ze ongelijk heeft. Dat is wat we doen. Zo'n baksteen. Wat, wat, wat, wat, Lucht dat dan op? Nee. Dat brengt je ook niks. Nee. Dat brengt je ook helemaal niks. Maar dan ben je hoe oud? 12, 13? Um, maar ik was wel erg gekwetst. Ik was wel erg zeker gekwetst. En, maar het was niet per se een drijfveer. Dat had ik niet per se nodig om te doen wat ik nu doe. Dat zijn gewoon nare mensen. Je hebt heel veel nare mensen in het onderwijs, blijkbaar. Prima. Je hebt nare mensen overal. Ja, die zul je tegenkomen. Klopt. Die zijn er. Continu. Continu. Die heb jij ook meegemaakt, toch lijkt me? Ja, natuurlijk, joh. Ja. Ja. <laughs> Aquasi, het was me genoeg om je, om je hier te gast te hebben. We gaan nog luisteren naar één nummer van, van Zwart Licht. En dat heet uh, Lichtjes. Oh, oké, okay, mooi. Dit, dit is dus Lichtjes. Lichtjes, dankjewel. je God vergeet me, God vergeet me, maar mijn mensen willen eten. Kan niet wachten op een paradijs, het midden in de hel. Voer de hitte onder mijn voeten voeten, die krijgen bladen. En ik heb best een goed conditie. Maar deze, dit is een zware, zoveel dagen, zoveel maanden, al die jaren nog steeds gaande. Dus zoek een kant wat op me vragen. Ik ga diep roep, mijn inhoud bestaat uit meerdere lagen. Met niemand wat te maken. Maar als ik voor karros, dan gaat niemand voor me praten Dus ik sla wat kruisjes voor mijn broeders die me voorgingen Mannen willen snel dood, ze mogen van me voordringen Ik heb weinig die daadwerkelijk om voor me zouden springen Het is ieder voor zichzelf, terwijl we samen kunnen winnen Weinig relevant, als jij jezelf niet kan vinden Je geschiedenis niet kent en je ziel niet kan eren Fouten moet je maken, van je fouten kan je leren maar ik ben mijn fouten snel zat, dus zal ze liever weer Maar gelukkig doet het licht, hè? Yeah, yeah, yeah. Grote lampen, kleine lichtjes yeah, yeah, yeah, yeah. Voorlopig blijft het aan Ja, gelukkig doet het licht het yeah, yeah, yeah. De wereld is niet heerlijk de wereld is niet eerlijk, Je krijgt wat je verdient en dat maakt alles zo oneerlijk Maar wat nou als je goed leeft en goed oproept Want wie goed doet, goed ontmoet Zo was het toch, tegenslagen blijven komen Nog nooit zoveel gezien Gerechtigheid is geen goede buur, maar een verre vriend Ik zie, ik zie een absorbeer je bent met wie je associeert. Ik wil harder gaan strap op de gas voor meer. En loes mensen nu ik transformeer. Vergeet niet waar ik vandaan kom, ik ben een Amsterdamse meer. De wereld is een schouwspel, Hamlet, King Lear. Ik heb al een keer geleefd, zachte zee. Oké, okay, je krijgt wat je verdient. Ik ben al jaren aan het roeien met mijn riem. Misschien word ik op mijn wenken bediend. Misschien Wordt niet alles wat je krijgt, kun je zien. Ik speel met en drink drinken kalabassen. Er is de handenklasse. Je spreekt de A van Anton of de A in Atlantische oceaan. Het water vloeit de stroom, Voel mijn paal boven water. Dus ik kan niet zakken. Er is geen ruimte in de wereld waar ik niet zou passen. Er is de ruimte naast de sterren, naast de zwergen, naast de manen gaan we verder. Zien we de zon daar in de verte kan je het zien. Nee, je krijgt wat je verdient. Ey, mooie woorden, dove man zorgen, maar krijg je niet mee. Ik sta met lange lege handen na een lange dag. Ik kan lam lamlendig voelen na. Een lange nacht, hoe dan ook, ik laat het leven voor me werken. Maar ergens anders in de wereld heeft niemand het erger. Goed om te weten, want dat is belangrijk. Blijf rellen, net als jongeren hier in Frankrijk. Justice, see to what dit is justice. Daarna kom ik thuis in alle rust, precies. Maar gelukkig tot het licht hè. Hey, hey, hey, oh. Grote lampen, kleine lichtjes. Hey, hey, hey, oh. Voorlopig blijft het aan, het licht blijft altijd aan, ja gelukkig doet het licht. Uh. Okay. Van twijfelen word je onzeker, van niet luisteren onweten Bereik me doel met of zonder omwegen, wat je wil samen naar ons schelen Ik kan wachten tot je naar ons weegt, ontsteeg mezelf, ben nog steeds mezelf Ik kan moeilijk hier veranderen van het nieuwe album Bliksem van Zwart Licht... was dat uh, lichtjes en aquatie van de formatie die was hier uh, net te gast. Zometeen meer uh, in Nooit Meer Slapen. Onder meer Rodrik uh, Six en Pepijn Schoneveld. Twitter, het VPRO NMS in de podcast. Via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.